Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Klinlens Peters met het NOS Journaal. De economische groei vertraagt de komende jaren. Daarvoor waarschuwen economen van de Rabobank. Dit jaar komt de groei waarschijnlijk nog op 2,6 procent. Maar in 2019 en 2020 zou dat dalen naar 1,9 en 1,7 procent. Volgens de Rabobank komt dat vooral door krapte op de arbeidsmarkt. Een tekort aan personeel leidt bijvoorbeeld tot het afblazen van bouwprojecten. Ook de export dreigt af te nemen, omdat in de buurlanden de economie ook minder groeit. De economen adviseren het kabinet om meer te investeren, onder meer in duurzaamheid. Een varkensboer in Lunteren is met de dood bedreigd nadat op internet beelden waren verschenen van dierenleed binnen zijn bedrijf. Dat zegt de burgemeester van die plaats. Een dierenrechtenorganisatie liet vorige week een video zien van biggetjes die in kratten worden gegooid. En waarvan de staarten onverdoofd worden afgesneden. Volgens de boer is dat onzin. De burgemeester pleit voor een onderzoek door de NVWA. In de Zuid-Duitse stad Neurenberg heeft de politie uren gezocht naar een man die op straat drie vrouwen had neergestoken. Het eerste slachtoffer was een vrouw van 56 die in haar bovenlichaam werd gestoken. Een paar uur later stak een man in op een vrouw van 26 en eentje van 34. Zij zijn allebei levensgevaarlijk gewond. De dader is nog niet gevonden. De provincie Utrecht krijgt vanaf 1 januari geen voorschotten meer van het Rijk. En dat gaat om zo'n 4 miljoen euro per week, meldt RTV Utrecht. De provincie heeft zijn jaarrekening over 2017 nog niet ingeleverd. Een accountant onderzoekt de chaos rond de aanleg van de Uithoflijn. En zolang dat niet is afgerond, kan de balans niet worden opgemaakt. Het besluit betekent dat de provincie Utrecht voorlopig moet interen op zijn reserves. Het weer. Het is tussen de min 4 en 0 graden. Overdag wisselen wolken en wat zon elkaar af en wordt het 0 tot 3 graden. Morgen blijft het nog iets kouder, maar er is wel meer zon. In de nacht naar zondag en zaterdag en zondag. Overdag gaat het sneeuwen en regenen. En dan kan het ook glad worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Hm.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 We'll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 Magnolia trees that night sparkle bright. Fields of cotton look wintry white when it's Christmas time in New Orleans. A barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there 'cause it's Christmas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 When you hear, hallelujah, Saint Nicholas is here, when it's Christmas time in New Orleans. appear, and when you hear, hallelujah, old Santa is near, when it's Christmas time in New Orleans, yes, when it's Christmas time, it's Christmas time in New Orleans, sings, I'll be home for Christmas. Maybe next Christmas, Johnny. I'll be home for Christmas though just in memory share the laughter of the folks I love as they trim the Christmas tree. I But I'll be coming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 blues. I feel so lonely. I'd give the world if I could only make you understand. It surely would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 die pleure mal. devient pour moi l'illusioniste, escamotant. Ze pauvre bal.